Ik heb een briefje gemaakt met wie ik was en waar ik woonde, waar de, wie de fles gevonden had. Dat het mijn buurman was, dat hij aan mij gegeven had. En toen eh, heb ik dus geschreven, waar een, ik heb een plattegrond van het, ons eiland getekend. En heb ik precies een kruisje getekend waar de fles gevonden was. Vijftig jaar geleden stopte de Engelse Pieter een briefje in een fles en gooit die bij Heritage in zee. 116 dagen later vindt strandjutter Willem de flessenpost op het strand van Terschelling. Hij geeft het briefje aan zijn buurmeisje Kobi. Hij kwam alleen met dat briefje. Heel klein briefje. En er stond dus alleen naam en adres, verder niks. Dat was eigenlijk een fotje. Dat was alles. Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 1. Flessenpost. Toen kreeg ik kreeg een briefje terug en dat was dus een Hij was uh, 13 jaar en ik was toen 14. Dus dat uh, was een beetje dezelfde leeftijd. Vond ik wel leuk om daarmee te schrijven. Het is vroeger heel anders dan nu. Hè? Pieter schrijft in zijn brief dat hij verrast is dat zijn flessenpost is gevonden. En dat hij eigenlijk helemaal vergeten is dat hij de fles in het water had gegooid. In zijn brief vraagt hij of Kobe het leuk vindt om met hem te schrijven. Dat hebben we gedaan. Ja. Hij is één keer mijn adres kwijtgeraakt. Uh, dat was toen. Uh, hij was toen 15, ik was 16. Maar toen heeft hij toch een brief gestuurd met mijn naam. En uh, de schelling had hij erop gezet. En het is toch gelukkig aangekomen. <laughs> Niet te geloven. <laughs> Zes jaar lang schrijven Kobi en Pieter elkaar brieven. Ik vond het leuk om iets uit een ander land te horen. Dat was natuurlijk heel ver weg van mij, Engeland. Dat uh, kende ik niet. En uh, ja, dat vond ik leuk om de dagelijkse beslommeringen over zijn leven. En hij heeft me in 1972 heeft hij een hele ontroerende brief geschreven dat zijn vader was overleden. Dat heeft me enorm aangetrokken, want misschien is het makkelijker om naar een vreemd iemand zoiets te schrijven. Soms zitten er een paar maanden tussen de brieven. Want de ene keer is hij druk met een vriendje. En de andere keer hij met een vriendinnetje. Maar altijd kijkt ze ernaar uit om iets van hem te horen. Nou, ik keek naar de, naar de mat. want Het viel op de mat. Dan eh, was het heel spannend. En de postbode wist er ook van. Die kwam altijd van, ja, er is er weer een hoor. Hij is er weer. En dan hadden we een beetje code op de achterkant van de brief eh, staan. Dan kon de postbode niet lezen. Maar die wilde het wel graag weten. Die was erg nieuwsgierig. Die wilde heel graag weten wat het allemaal betekende. Er stond er bijvoorbeeld zwalk... En dan dacht ik, wat zou dat zijn? Maar dan was het sealed with a loving kiss. Dat is heel romantisch, ja. Pieter vraagt in zijn brieven altijd om een foto van Kobi. Maar daar moet hij lang op wachten. Nou, ik vind het wel spannend om niet te weten met wie ik schrijf. Want het kan ook best wel eens tegenvallen. Maar uh, ik heb uiteindelijk toch een foto gestuurd. Een beetje op afstand, een beetje wazig. En toen wilde hij me heel graag ontmoeten. Pieter stuurt ook een foto van zichzelf. En uh, toen was ik uh, positief verrast. <laughs> ja, dat was echt een uh, hele mooie foto. Een jongen met hele mooie uh, grote ogen en mooie, uh, heel mooi donker haar krullen. Ja, ik uh, vond hem prachtig. <laughs> toen dacht ik wel van, het wordt toch misschien wel eens tijd dat we elkaar gaan ontmoeten. Omdat hij ook eh, wel aandrong, Dan dacht ik van ja, ik eigenlijk ook wel nu, ja. Eindelijk gaat het gebeuren. Na zes jaar schrijven, komt Pieter naar het eiland. Hij is op dat moment 19 en zij 20. Ik had bijna niet geslapen. Ik dacht, nou, ik moet er natuurlijk tiptop uitzien. Dus ik ben heel vroeg uit bed gegaan. En heel zenuwachtig was ik. Ik dacht, hoe zal dit gaan? En ik heb met mijn vader uh, in de auto heb ik hem opgehaald. En hij kwam van de botaf. Ik herkende hem natuurlijk ogenblikkelijk. Ik weet nog precies wat hij aan had: een bruileren jasje. Hij kwam heel vrolijk die botaf. En die, ik zag meteen die uh, mooie ogen. Ja, geweldig. Ik was helemaal meteen in love. Ik, dacht, ik wist niet dat het bestond liefde op liefde voor het eerste gezicht. Maar uh, ik hoorde later van hem dat hij precies hetzelfde gevoel had. Ja. We zijn kletsend de auto ingegaan en we zijn de hele week blijven kletsen. Het klikte gelijk. Omdat je elkaar natuurlijk al heel goed kent door die brieven. Het was niet een vreemd iemand van mij. We gingen meteen naar het strand en naar de plek waar de fles was gevonden. Dat vond ik wel een zeer bijzonder moment. Pieter en Kobi zijn helemaal verliefd. Vanaf dan begint het pendelen tussen Engeland en het eiland. Hij werkt een zomer op Terschelling in de supermarkt en zij een winter in Engeland in een drogisterij. Het voelt zo goed dat ze willen gaan samenwonen. Maar als Kobi haar spullen heeft ingepakt om naar Engeland te emigreren, krijgt ze het benauwd. Dit is niet wat ze wil. Het was in Engeland en zo anders... Ik had vroeger ook altijd heimwee, dus uh, dat ik daar een half jaar gewerkt, dat was enorm veel voor mij. Ik dacht van nou, dan moet ik dit hier allemaal achterlaten, het eiland, mijn vrienden. En toen ik, dus kwam hij mij halen om uh, toch uh, voor goed naar Engeland te gaan. En toen zei ik van nou, ik kan het gewoon niet. En zonder blik of blozen zei hij toen van uh, nou, dan kom ik naar Nederland. Ondanks dat hij vindt dat ze hier op een rare manier bier tappen, heeft hij het ontzettend naar zijn zin op het eiland. Hij maakt vrienden. Gaat op tennis en wordt keeper in het voetbalteam. Ze hebben ook nog heel even op volksdansen gezeten. Maar omdat Pieter telkens zijn voet verkeerd neerzet, zijn ze daarmee mee opgehouden. Een paar jaar later trouwen Kobe en Pieter. Uiteraard is buurman Willem, de man die de flessenpost van Pieter had gevonden, de getuige. Ze beginnen een drogisterij en op 4 september 1981 wordt Alice geboren. En dat is exact, echt exact uh, 13 jaar nadat Pieter de fles in zijn gegooid had. Pieter is uh, 1 september 2010 overleden, ja. Hij is wel in totaal, denk ik, vier jaar ziek geweest, ja, want eh, alvleeskleren, eh, kanker. Na zijn dood wordt Pieter gecremeerd, maar Kowie wacht nog twee jaar voordat ze zijn as uitstrooit. Nou, ik dacht, nu is er nog iets van hem. Niet tastbaar, maar er was nog iets. Want ik moest er echt aan toe zijn en toen opeens eh, dacht ik, nu is het goed. Ik heb een gedeelte van Pieter, de as heb ik in Engeland verstrooid, omdat Pieter twee nationaliteiten had. En de rest heb ik bij Pan 16 verstrooid, waar ooit onze liefde begonnen is. Mijn dochter ging mee, mijn kleinkinderen, mijn schoonzoon en mijn nieuwe vriend. Pieterse laatste woorden waren. Uh, enjoy life. En toen zei hij nog heel zacht achteraan, wat godzijdank mijn dochter ook heeft gehoord, van we is another man. En dat heeft mij enorm gesteund om het toch toe te laten. Ja. Hij zou niet anders gewild hebben, weet ik onverzend zeker. Sinds kort woont Kobi niet meer op de Schelling, maar aan de overkant van het water, in Harlingen. Ze is ingetrokken bij haar nieuwe vriend Hans. Mijn dochter uh, woont ook uh, aan de wal, Hans' kinderen wonen aan de wal... Dus uh, het is allemaal langzaam gegaan met mij. Eerst uh, afscheid van Pieter, afscheid van de winkel en nu afscheid ook van het eiland. Het was best wel moeilijk, maar aan de andere kant denk ik van ja, ik ben er nu aan toe. Ik krijg nu een ander leven. Iedereen denkt dat ik wel heimwee naar het eiland heb, maar dat is nog niet gebeurd. Daar zorgt Hans al voor. Ik dacht, mijn leven is voorbij, dit was het. Maar een tweede grote liefde kan echt waar, ja.